Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Zijn advocaten schrijven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat Twitter niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet en dat er valse verklaringen zijn gedaan. Al sinds hij in april bekendmaakte dat hij Twitter wilde overnemen, ruziet Musk met het sociale medium over het aantal daadwerkelijke dagelijkse gebruikers. Twitter zou te weinig informatie geven over de aantal de spam accounts die automatisch informatie verspreiden. Ondanks het besluit van Musk wil Twitter de overeenkomst doorzetten. Mogelijk leidt dat tot een lang juridisch gevecht. Een grote brand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite bedreigt de reuzenbomen die daar groeien. De brandweer heeft dit gedeelte afgesloten voor het publiek om de brand te kunnen bestrijden. In het zuiden van het park staan meer dan 500 volgroeide reuze sequoia's die meer dan 80 meter hoog kunnen worden met een omtrek van 8 meter. Een stuk bos zo groot als 300 voetbalvelden staat in brand. Volgens een aantal media is er een getuige die Ridwan Tachi in verband brengt met de moord op Peter R. de Vries. Woensdag bleek dat de rechtbank de zaak heropent vanwege nieuwe stukken die aan het dossier zijn toegevoegd. RTL Nieuws heeft inzage gehad in een deel van de verhoren van de nieuwe getuigen en daar zou dat verband uit blijken. Bij de uitgifte van Nederlandse paspoorten zijn veel zijn fraude en fouten aan het licht gekomen. Corrupte ambtenaren hebben in een onbekend aantal gemeenten voor geld valse paspoorten afgegeven. Verder zijn er volgens staatssecretaris van Huffelen structurele problemen bij het verstrekken van paspoorten. Bijvoorbeeld als een ambtenaar zowel het behandelen als het toekennen van het paspoort heeft gedaan. Dat moet door twee verschillende personen gebeuren. Het weer, de temperatuur daalt van 8 tot 12 graden en er is kans op een lichte bui...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 I'd say I will, I'd the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 I'm okay. Ten slotte, altijd goed. Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu niet fout. Naambaar van de zon Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag Hete zomerhits Vriend, ik dacht ik bel je op Is even checken, is het waar? Ach jonge, haal toch op was de moeite niet waard? Nou mooi, dan kunnen we de kroeg Veilig maken met elkaar Zelfde tijd, zelfde rondje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 we zijn weer terug bij af Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets te hadden Maar tussen ons is er niets te hadden We zijn nog steeds gewoon hetzelfde En we gaan vanop het nergens heen.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 Het ozet van zon. Your heart is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 Jouw keuze ZFM. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Meer op de gang dan in de klas en hier dus verder door de stad zonder reden.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 Zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Het voelt als ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren.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 Make a love thing happening here, baby. What? By that time, fast time with the night, he said it's time to blow, you know. So I had to go, we go back to the ride. Steven's side in the light, and off we drive. See, I hurt my low alarm, boy. You know, we never get far riding around. Ain't stolen police car. So we dropped it off, and piled in the caddy. Steven's was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good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 Are you cool?